Het is donderdag 4 januari en dit is de Batavia podcast. En met ook als eerste gast van het nieuwe jaar ook weer uh, Renzo Verber. Renzo, welkom. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, een boek wat jij hebt geschreven, Liefde voor Beginners. Daarmee trappen we dit, uh, uh, dit nieuwe jaar mee, uh, mee af. Uh, heel, interessant, uh, heel interessant boek. Uh, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, Renzo, zou je jezelf even voor willen zetten? Ja, dat is een goeie. Hoe doe je dat? <laughs> uh, Renzo Verwer, ik ben, uh, eens even kijken. ik ben 45, ik kom uit Woerden, ja. woon lange tijd in Amsterdam. Uh, even kijken, ik ben op het moment al jarenlang boekhandelsmedewerker, ja. grote tweedehands boekwinkel. En ik was lange tijd journalist. En ik ben auteur van een vijftal boeken inmiddels al. Mm -hmm. uh, dat is een zeer korte omschrijving van wie ik ben. Ja, dus. Er uh... uh, is vast nog meer te zeggen. En zo, in, uh, want, want, uh, want. Want is dus ook eigenlijk ook vanuit ook inderdaad ook die, die liefde ook voor, voor boeken. Dus, dus ook in. Ja... In de in Winkel, ook die je ook uh, die je ook beschrijft daar is ook dit boek ook uit ontstaan. Of hoe is het? Mm, hoe is het boek, eigenlijk tot stand het boek is natuurlijk tot stand gekomen, boeken ontstaan bij mij. Mm -hmm. uh, uit, ja, ik loop tegen iets aan uh, waarvan ik vind dat er, er klopt structureel iets niet in de informatie die ik erover krijg ja. en lees. Zo ging het met mijn boek over de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Ik dacht van ja, er wordt een hoop geluldig. Maar klopt het allemaal wel? <laughs> ja, ja. Uh, over vrije meningen. Uh, mijn boek over schaken, over Bobby fiche... Ging, uit een, ging gewoon echt uit fascinatie voor een type. De informatie erover klopte wel. Ja. Maar meestal is het inderdaad uh, zo van... ja, ik wil een aantal... Uh, ik loop tegen dingen op. En dat, dat is niet, niet, niet een keer. Maar dat, ik, zie, ik zie gewoon structureel dat mensen uh, worstelen. Ook met, met vragen. Ze, mm -hmm. ze lopen tegen problemen op. Uh, nou... Liefde is een fascinerend onderwerp. Ik lees er uh, geregeld over. Mm -hmm. Ik hoor er geregeld over. Mm -hmm. Ik loop zelf ook tegen ja, <laughs> dingen ja, ja, ja. aan in mijn uh, leven. Uh, vroeger had ik daar, denk ik, meer moeite mee dan nu. Mm -hmm. Maar het, het is nooit een makkelijk onderwerp. Mis misschien hoeft dat ook niet. Ik, uh, bedoel, dat is, uh, maar, en zo, uh, het boek ontstond dus uh, vanuit het idee van, ja, een aantal... Uh, Mieten uh, mm -hmm. sprookjes over liefde op een rij zetten. En uh, uitgeven hij De Blauwe Tijger. Uh, Tom Zwitser, die, uh, mm -hmm. die sprak ik een keer. En uh, hij was wel geïnteresseerd. Mm -hmm. Ja, en toen. Uh, ja, Zo... dan moet ik tijd vinden naast mijn. Uh, naar mijn baan. Ja, ja, ja en, het, uh, Want ik heb een baan dan wel in een boekhandel. Maar voor ja. de mensen. De, in, in, tijdens het, uh, als je in een boekhandel werkt. heb je geen tijd om te nee. gaan lezen. Nee, nee, nee, Maar ik moet wel eerlijk zeggen. je hebt wel tijd om te bladeren. Om te bladeren, ja. Dus het is natuurlijk wel een uh, inspirerende omgeving. Dat zal ik zeker. Ja, uh, zeker, uh, ja. ja. Uh, maar uh, ja. Het, het inlezen moet toch thuis gebeuren. Dat, uh, ja. En het schrijven ook. Maar dat, dat, dat is ook helemaal niet. Dus ja, dat is een beetje de. totstandkoming bij mij dan. Ik bedoel. Hm. Bij een ander loopt het mogelijk anders. Ja, nee, maar dat, dat, ja. dat, dat, hou, je, dat hou je natuurlijk ja. altijd. Maar, dat, ja. uh, maar, maar in ieder geval, uh, dan, dan hebben we in ieder geval ook een beetje ook kunnen... En ik noemde het liefde voor beginners. Dat uh, ja. is een tikje ironisch. Want ik begrijp ook dat meerdere mensen zeggen van, nou ja, dit is ook echt iets voor gevorderden wel. Mm. Maar dat is dan, dan krijg je een hele lange titel. Dus je kunt beginners ook een beetje zien als, van blijven wij eigenlijk niet allemaal een beetje beginner. Nou, maar ik denk dat je het ook wel... Uh, dat, je, dat je in ieder geval... Dat merk ik ook heel erg ook... Uh, als je ook het boek ook leest... In die zin ook wel begin het inderdaad... Want daar sprak je al inderdaad ook wel over... Ook over ons ontkracht inderdaad ook van, van mythes. Mm. Um, en ik weet ook niet ook hoe je er zelf... Uh, ja, ja, ik heb er natuurlijk wel beeld ook bij ook... Want ik heb het boek dan gelezen. Maar is dat we inderdaad toch ook wel... Inderdaad op dit moment, op het moment dat we ook naar, naar liefde ook kijken... Dat we toch een beetje een Hollywood-achtig beeld hebben... Van wat nou precies ook liefde is. En ook hoe je dus ook met liefde ook moet om, uh, omgaan. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, een bekend thema wat altijd bijvoorbeeld in Hollywood terugkomt, is bijvoorbeeld dat je, uh, uh, dat je met, met geld uh, bijvoorbeeld nooit liefde bijvoorbeeld ook kan, kan kopen. En dat je met, met geld in die zin ook uh, nooit gelukkig ook bent. En dat altijd. Uh, ja, en het rare is uiteindelijk toch weer wel. Want, want waar gaan die Hollywoodfilms ja. dan over? Je ziet dan toch wel weer mensen die uh, op het algemeen vrij rijk zijn. Of als ze dan succes hebben, dan wordt succes heel vaak gedefinieerd in termen van uh, toch wel in van, van op zijn minst een vrij goede, annex-leuke baan. Dus Dat... tuurlijk, dan moet, dan moet er moet ook een beetje. Hebt het, ik denk dan weer aan films als, uh, over die uh, Gordon Gecko en zo. Dan is het natuurlijk weer het idee van: ja, een rijke man komt ten val. Mm -hmm. Maar op de een of andere manier is het toch niet echt een hele normale wereld. Laten we eerlijk zijn, Willem. Nee, dat sowieso. Maar het, het beïnvloedt ja. natuurlijk wel. Het ja. heeft natuurlijk nee, wel Hollywood een wel een, een hele grote invloed. Hollywood legt wel een moraal op. Uh, ook mm. het beroemde dat, dat liefde via daten moet gaan. En tegenover elkaar moet gaan zitten. Met, met, met, met, tijdens een etentje. Je ziet het in films, je ziet het... Deze week in het programma First Dates. Op ja, ja, ja. Nederlandse tv. Ja, hoe geef je er eigenlijk een dat tegenaan? Tegen ja, ja. Historische wel, uitzending. Nou ja, ik vind wel dus dat... Uh, ik zie best leuke dates en zo. Uh, tegelijkertijd... Is het een beetje raar om tegenover elkaar te gaan zitten. En te gaan leuteren. En ik heb gezien dat in het echt... Dat dat bij mij en een heleboel mensen eigenlijk nauwelijks werkt. Je gaat pas eten als je elkaar wat beter kent. Vaak soms als je al een relatie hebt dan inderdaad, dan is het vaak extra leuk dingen aan elkaar ontdekken. Mm -hmm. Maar op het moment van totale blind date en dan gelijk uh, chic, want dat is het vaak ja. in, in films. En, uh, ik denk dan vaak, waarom niet gewoon een ontbijtje? <laughs> Simpel, een, een broodje met een kof, koffie in een uh, koffietentje, dat is toch veel komischer en uh, een beetje ontspannender ook. Maar zo'n first date, ja, ik kijk dat met, met interesse, ja. Ja, want, want, uh, want dat, dat viel mij, want op een gegeven moment, uh, ergens in het boek staat, staat het <laughs> ja. ook inderdaad ook beschreven, dat de meeste mensen, die vinden elkaar op dit moment ook via internet. Internet dus, en werk. En werk dus inderdaad, vaak en, en daarna zijn vrienden, stond daarna, uh, ja. volgens mij met 43 procent inderdaad. Dat vrienden stond op de derde plek dan met 43 procent. Dus het is ook eigenlijk ook niet ook logisch, ook in die nee. zin ook, statistisch gezien, dat je nee, elkaar nee, ook... Nee, Nee, maar moet... een, een date is altijd iets... Ja, dat, dat is natuurlijk leuk om films over te maken... Of mm. uh, series als Sex and the City. En, mm. uh, dat, is, dat is een uitgang... Dat is filmtechnisch film heel... Uh, en serie technisch heel aantrekkelijk. Mm. En uh, ja, het roept romantische gevoelens bij mensen wakker. Dus ja, dan... Uh, dan, dan, uh, dan, dan, dan, dan... Dan doen mensen dat ook wel. Mm. En dan moet ik je wel eerlijk toegeven... Ik bedoel... Ik heb heel wat gedate en ook als ik vrouwen en zo hoor, maar vrouwen dromen er wel vaak over over romantische date's en zo, maar tegelijkertijd als het echt zover is, dat ze gewoon eens met een man afspreken en willen leren kennen, dan zijn ze toch vaak ook meer van laten we ergens een bakje, een bakje koffie of een glas wijn doen, even wat uh, en we zien wel. Mm -hmm. Dus. Maar vind je dan ook dat. dat ja. want, uh, uh, want. Want. Want dat, dat viel mij dus ook inderdaad ook op mm. toen ik ook het, het, uh, het boek dus ook las. Mm. Dat ze eigenlijk ook te veel naar het romantische element eigenlijk. van liefde ook zijn gaan kijken. Ja, dat is een van de sprookjes inderdaad die ik aanhaal. Want. Het, voor de luisteraar nog even. In het boek uh, heb ik een soort. Even kijken heb ik acht sprookjes. en een negende toekomst En dat in een van die belangrijke sprookjes is inderdaad van ja. ...de romantische liefde bestaat... ...moet dat eigenlijk wel? Mm -hmm. Of uh, is... Uh, ...gelijkheid moet dat? Of uh, mm -hmm. vrije seksualiteit? Uh, bestaat de ware? Allemaal van dat soort sprookjes uh, haal ik dus aan. En jouw vraag is dus over... Uh, ...over, over ja? want, want dat, uh, dat... ...dat omschrijf je inderdaad ook, inderdaad ook in, die, in die toekomst... Uh, ...in toekomstbeelden... Mm -hmm. ...en dat zeker ook uh, jongeren zoals ik... ...daar inderdaad ook te maken ook mee, mee kregen. Uh, ...want... Uh, op, op dit moment is het in ieder geval dus ook zo dat dus, want uh, is het zo dat het element romantiek mm -hmm. in, de, in de liefde mm -hmm. dat. dat ...een te grote rol speelt... ...als je bijvoorbeeld ook kijkt... He, uh, ...ik heb hier dan bijvoorbeeld een statistiekje voor mijn, uh, mm. voor mijn neus... ...dat bijvoorbeeld het aantal eenpersoonshuishoudens... ...bijvoorbeeld ontzettend, ontzettend stijgt... Mm -hmm. ...en dat je bijvoorbeeld niet ook alleen naar liefde kan kijken... ...als puur iets romantisch... ...maar mm -hmm. dus ook naar iets... Mm -hmm. uh, ...bijvoorbeeld ook economisch... ...en ook, uh, en ook praktisch ook... Dat je, ...dat je gewoon, omdat je gewoon met z'n tweeën ook bij elkaar bent... Ja, een, dus een, ook, eenheid uh, ook ...een eenheid vormt... ...een eenheid vormt, kosten ja. ook kan delen... Ja. Uh, ...op het moment ook dat, dat een, van de, een van de twee bijvoorbeeld ook... iets ook Komt, uh, ja, er ook een, een soort ook weer ook van weer uh, van ook voor uh, in kan staan dat dat soort uh, mm -hmm. uh, en dat we en dat daar veel te weinig in feite naar wordt gekeken en dat er te veel naar liefde wordt gekeken. Ja, uiteindelijk weten natuurlijk heel veel mensen die echt heel lange relatie hebben, samenwonen, getrouwd zijn, mm -hmm. die weten vaak ook wel van ja, het is natuurlijk niet meer als meer de spetterende romantiek van het begin, die, die mm -hmm. zijn vaak wel realistisch. Mm -hmm. Uh, je hebt ook zat mensen tegenwoordig die inderdaad na 1, 2, 3, 4, 5, nou ja, 10 jaar, net hoe lang het duurt. En dan uit elkaar gaan en dan is mm -hmm. de verklaring altijd het is op. Mm -hmm. of, zo, of, of, ja, of woorden van die, uh, mm -hmm. van die ja. strekking. En dan zie je dat daar het romantisch beeld heel sterk doorgedrongen is. Want ja, binnen die 1, 2, 3, et nou ja, Per persoon verschilt dat kennelijk. Mm -hmm. uh, bij de volgende is het natuurlijk weer, na zoveel jaar, houdt het ook weer een keer op. Dus mensen schotelen zichzelf iets voor in de, op zo'n moment. Dat mag natuurlijk. Ik bedoel, mm. het gebeurt nou eenmaal, maar uh, zeker bewustzijn daarvan zou je, proberen nou, probeer ik te bereiken. Ja, ja, ja, ja, <laughs> in elk geval ja. dan, ja, ja. ja, dan, ja. Uh, want, want, want uh, aan de andere kant lijkt het mij ook wel weer inderdaad mm. ook weer, uh, ook in, ook inderdaad ook in, in gesprekken, ook als je ook gewoon naar de naar de praktijk kijkt, Want ik denk dat je uh, dat je wat dat betreft ook wel gelijk ook hebt uh, in, die, in die zin. Maar dat je in de praktijk dat je ook wel ziet dat het uh, veel minder eigenlijk ook uh, om hè, dat je, dat je veel minder tegen elkaar praktisch zou zeggen van nou goh, uh, wij gaan met elkaar een relatie beginnen. Gewoon puur uit een praktische overweging. Dat, is eigenlijk, dat hoor je niet zo vaak dus, hoor je, hoor je tegen mensen, zeggen, zeker niet je, in het begin. Uh, nee. Nee. Nee. Later hoor je het nog wel eens, want sommige dingen zijn praktisch, taakverdelingen en zo. Mm -hmm. Zo hoor ik mensen wel eens praten. En in tegenstelling uh, tot wat tot, je dan, dan denk ik eigenlijk helemaal niet van: goh, wat aromantisch, wat gruwelijk. Mm -hmm. ja, dat vind ik, denk ik eigenlijk, goh. Nou, best verstandig. Dat ja, ja, ja. zal ook wel moeten als je twee kinderen hebt en een hond en, uh, uh, en allebei werken of zo. Dan kun je niet de hele dag uh, al, al je impulsen volgen natuurlijk. <laughs> dat kan trouwens een alleenstaande ook niet. Dat, hoor. Maar uh, dan, dan moet er echt, echt wel wat ge, ja, geregeld worden. Ja, want volgen wij net te veel ook onze impulsen wat dat betreft? Ja, dat is een goede eigenlijk. Goede vraag... Um, ik ben geneigd om te zeggen dat mensen dat eigenlijk heel weinig doen. Toch ook in het. Uh, zeker in Nederland willen mensen toch vaak hun. Uh, uh, in elk geval niet impulsief overkomen overkomen, vooral dat. Dus. Want dat zie je natuurlijk wel in die, nou ja, in die zin. Dat, uh, ...dat je dus wel in ieder geval ook ziet dat het aantal, uh, aantal scheidingen wat dat betreft... ...neemt bijvoorbeeld ook enorm, uh, enorm ook, ja. ook toe. Ja, dat is echt sinds uh, 1972 of zo, sinds dat mm. het officieel kon is dat echt uh, ja. enorm uh, ja, uh, toegenomen. Ja. ja, en daarmee ja. zie je net ook, um, ook, de, ook de toename inderdaad ook. Want, want op dit moment, uh, ook voor de, voor de mensen die dat ook niet weten... ...ik wist dat zelf persoonlijk ook niet... Um, in zijn dus inderdaad ook op dit moment uh, uh, 3 miljoen uh, ja, vregezellen. Vrij, uh, ja, ja. Ja. ja, Dat zijn natuurlijk niet allemaal uh, alleenstaanden. Sommigen hebben natuurlijk gewoon een relatie. Ja. Aan de andere kant heb je ook mensen die uh, worden niet in de uh, alleenstaande cijfers opgenomen. Maar die wonen bij elkaar man-vrouw of man-man of vrouw-vrouw, geen familie. Oh, maar het, het maar aantal ligt dus echt... nog wel lager wat dat betreft. Dus er zit wel een bepaalde, een bepaalde kwingslag ook in die... Uh, ja, dat hangt die, er... Uh, ja, of, nou ja, het gaat dus twee kanten op. Want aan de ene kant, als je die drie miljoenen hebt, dus, dan heb je dus inderdaad daarvan heeft een aantal wel een relatie. Ja. Aan de andere kant wordt een aantal mensen worden die ge ge geen relatie hebben, die worden geregistreerd als... Zijnde een partnerhebbend eigenlijk. Gewoon met men puur van het eenpersoonshuishouden verhaal. Ik denk dat dat ongeveer gelijk ligt. Maar het wordt helaas niet geregistreerd. En dan uh, is het vrij lastig. Dus uh, mm. ik denk dat je rustig kunt zeggen dat er meer alleenstaanden zijn dan, uh, mm -hmm. dan tien jaar geleden. En toen weer meer dan twintig, et cetera. Ja, nou ja. En toen weer meer dan in 1900. <laughs> ja, ja, ja, dat, ja. Dat, dat, dat zeker. Want, want ja. als, je dat, als je dat inderdaad ook bekijkt, is uh, dus inderdaad hier, 1899, mm -hmm. uh, 8900 uh, één uh, persoonshuishoudens op een bevolking van vijf van miljoen. Ja. In 1972 was dat al. Uh, ongeveer 750.000 uh, mensen al op een bevolking van 13,3 miljoen. En uh, ja, dit, het aantal neemt ook alleen maar toe. Uh, dat dat ja, beschrijft steeds, ook in, ja. je, in je boek. En dat het ook al zelf zo gaat het, in 2002. Het kan, het, kan, het kan natuurlijk wel weer eens een keer afvlakken. Ik, ik ben ook geen, uh, geen totaal Nostradamus in dit uh, iets. Dus ik, uh, en, en, wat, misschien, ik weet niet of ik het nou hier in schreef. Maar het is, het is een bepaald soort luxe: Er uh, lang alleen kunnen blijven, uh, uh, alleen kunnen wonen en zo. Mm -hmm. Het zou kunnen dat in de huidige tijd, uh, ja, ik bedoel, het gaat aan de economische groei schijnt gigantisch te zijn, maar uh, er wordt, een heleboel mensen merken er geen moe van als de huren en de huizenprijzen mm -hmm. stijgen. Huizenprijzen stijgen is goed voor de economie, maar het is niet handig als je wil beginnen met een huis uh, als je een huis wil kopen, dus kortom, de kosten nemen maar toe en toe. Mm -hmm. En uh, wat ik al wel zie, ik zie het ook al. Hoe oud ben jij? Ik, ik ben ja. zelf ben 25. Ja, oké, okay, maar ik zie het in dat al mensen van jouw leeftijdscategorie en jonger. Zie ik al dat sommige mensen, uh, of heel snel gaan samenwonen in een relatie, mm -hmm. ook om kosten te delen. Ja, ja. Of uh, dat beroemde uh, Amerikaanse roommate. Ja, Precies ja. ja. Dus, uh, ja. dus uh, betekent dat het. Uh, het is altijd een bepaalde luxe ge geweest die we de afgelopen 50, 60 jaar gehad hebben, denk ik. En. Die luxe is minder aan het worden. En dan ga je inderdaad meer delers, wo wo woningdelers of zo uh, ja, de, krijgen. Uh, nou ja, ik, in, in welke vorm dan ook. Uh, ja, ik, kan het, ik kan het wel tot, ah. tot, mijn, tot mezelf in die zin dus ook, ook <laughs> relateren. Ja. inderdaad. Is dat, um, is, is dat je moet inderdaad heel erg snel, moet je in feite ook met z'n allen in ieder geval sowieso ook iets, iets delen in die... In die zin, zeker ook omdat, uh, uh, als ik ook bijvoorbeeld ook kijk ook naar, naar kamers ook in Amsterdam op dit moment, ah. ja, de, de prijzen zijn ten opzichte van vorig jaar gewoon ruim gestegen. Ik zie dat in ieder geval, in, in, uh, ik, zie, ik ben zelf dan, dan, uh, dan, dan zoekend hmm. uh, naar woonruimte ook in Amsterdam. Ik had eerst iets uh, om en nabij de, de 500 euro. Uh, in Amsterdam, uh, maar dat, dat is, zeg maar, tegenwoordig doet het al lachend, al, uh, al zes, 600, ja, uh, zes, 700 heb ik al. 600, 700, uh, dus, ja. dat is, dus je ziet er wel inderdaad ook een stijging in, maar dus ook de, uh, dus ook de noodzaak dus ook om, ja. om bij elkaar in die zin ook ja. te komen, wil je, wil je dus ook in Amsterdam ja. inderdaad nog, uh, nog kunnen, kunnen, en kunnen uh, Ja, wat, wat, wat, wat een breder verhaal, natuurlijk niet iedereen die gaat samenwonen krijgt opmiddellijke relaties en zo, maar het is wel zo dat... Uh, je komt, uh, naarmate mensen onafhankelijker zijn, zullen er juist steeds meer alleenstaande zijn. Mm -hmm. En dat, dat, dat besef is er wel heel weinig, vind ik soms. Als je een gemiddeld vrouwenblad openslaat, ja. dan zeggen ze... A, je moet onafhankelijk zijn en dat vinden mannen leuk. Mm -hmm. En B, je moet onafhankelijk zijn. En C... Uh, Single zijn is niet zielig. Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze het tegenovergestelde vinden. Ze vinden het stiekem toch heel zielig. Want het gaat erom om een man te krijgen. Dat, uh... En uh, ja, onafhankelijkheid is natuurlijk allemaal prima, maar. Tot in het oneindige onafhankelijkheid zijn, dan vergeet ja. je denk ik toch waar het in relaties om gaat. Ja, ja, en je, wordt... je kunt niet onafhankelijk zijn. Ja, ja, tot... Dat wordt natuurlijk ook altijd ook in al die vrouwenbladen hè, wordt er ook altijd natuurlijk ook een beetje ook ingespeeld ook op de onzekerheid natuurlijk. Hè. Dat zie je ook altijd van uh, hoe vaak je wel niet in de Cosmopolitan uh, ziet staan bijvoorbeeld, of in ieder geval de, de cover dan als ik, als ik door de Albert hmm. heen loop van uh, is je relatie nog wel op orde? 25 manieren om het goed in orde te krijgen, of uh, uh, uh, doe de test of wat dan ook. Beetje, waarbij je dus het blad moet kopen om de testen te kunnen, te kunnen doen. Voor de luisteraar, de geachte interviewer, die hier glimlacht hier heel erg bij. Dus hij, ja, precies nu lacht hij zelfs luidkeels. Ja. Uh, de geïnterviewde trouwens ook. Uh, nee, inderdaad, het is, een, het is een markt van inspelen op onzekerheid inderdaad, ja. Dat, uh, en, uh, want, dat, dat, want dat beschrijf je zelf ook in het, in het boek, inderdaad, mm -hmm. dat zelfs ook uh, uh, uh, van de natuur mannenbladen ook als uh, Playboy ook, mm -hmm. een, ook een wat vrouwelijkere outlook in die zin ook hebben. Dat vond ik ook wel daarin ook gelijk ook, uh, dat vond ik ook in het boek heel, heel mm -hmm. interessant om te lezen. Dat je dus dat je dus ziet dat, dat, uh, dat er blijkbaar dus vanuit dat soort, uh, dat soort bladen mm -hmm. ook nog steeds een. ...een vrouwelijk perspectief is... Hoe de, over de, ...hoe de man zou denken over vrouwen. Dat kan. Jij werd het in mijn boek recenter gelezen... ...dan ik het heb gelezen <laughs> en geschreven. Ik, wat schreef ik precies? Je schrijft erbij dus dat... Um, uh, dat inderdaad dus ook een, uh, dat een, een blad zoals, uh, zoals Playboy, dus ja, bijvoorbeeld vrouwen ook... ook uh, ja, een ook, beetje op een voetstuk zet. op een voetstuk ook uh, ja. Ja, En ja. natuurlijk ze hebben dan nog wel inderdaad die, uh, natuurlijk het, het bloot, uh, wat dan inderdaad de mannelijke blik schijnt te zijn. Ja. Soms wel, soms niet. Maar inderdaad, je ja, hebt natuurlijk nog vooral een paar andere mannenbladen. En als ze dan dat over vrouwen schrijven, dan kunnen ze een beetje, beetje aan de tweeperige kant zijn. Ja. En dat het eigenlijk toch maar gewoon... Uh... Ja, wij mannen zijn sukkels en uh, vrouwen mm. zijn geweldig. Waarbij ik altijd denk, van, ah, is misschien toch een soort versiertruc. Maar dat mag horen. Maar het is me wel eens opgevallen. Met mm. name bij het blad uh, FHM en internationaal FHM. Ja, ja. Maar het ja. Nederlandse FHM is failliet gegaan. Dus mm -hmm. je ziet gelukkig straft strafgod. Ja. FHM die had echt een, uh, een periode, was het echt... Ja, ik vond dat geen mannenblad meer. Een mannenblad wat dan mannen wegzet als, als, als sukkels. Je je vind nog ik goede, geen... Uh... Goede mannenbladen vind je? Ja, dat weet ik weet het eigenlijk niet. Ik vind, uh... ik vind bijvoorbeeld geen stijl.nl. dat vind ik nou echt een... Ook uh... al komen daar uiteraard ook vrouwen op, maar ja. dat vind ik nou echt een, een voorbeeld van de mennosfeer, zo om maar te zeggen. <laughs> op, uh, zoals dat heet. En dat is een beetje een mannenblad. Voor de rest zijn er natuurlijk ook nog wel mannenbladen en mannen sites. Dat zijn bijvoorbeeld, ik noem maar even simpelweg... Uh, uh, Voetbal International. Mm -hmm, ja. uh, een techniekblad. Mm -hmm. En bij alles is het natuurlijk zo... ...elke vrouw die geïnteresseerd is... ...die, die, die, die kan het lezen en die mag het van mij lezen... ...want dat is allemaal prima. Maar nee. het zijn van oudsher wat meer gericht op mannen. Mm -hmm. En dat heb je ook bij uh, die diverse sites en boeken natuurlijk... Dus uh, bij bepaalde specialisaties. Ik vermoed dat het blad van de postgroepvereniging ook wel door iets meer mannen wordt ja, gelezen ja, ja, ja. dan de vrouwen. En, uh, ja. mm -hmm. de, dus, uh... ja. Maar een echt algemeen mannenblad, dat is er niet eens zo heel veel meer. Dat, uh... nee. We hebben nog Playboy en Penthouse in Nederland. Mm -hmm. En natuurlijk het aloude oude, uh, of al oude, oud is het niet. Uh, hoe heet dat nou? Foxy geloof ik. Dus, uh, ja, dat is een blootblad. blad. Okay. En dat begon in 2001. Mm -hmm. En dat was nog een beetje voor de. Was dat nou Foxy of was het nou.? Nee, dat was Foxy, ja. En, begon. en daarin zag je je buurmeisje bloot. Dat was nog voor de, uh, de, de grootschalige verspreiding van porno op internet. Mm -hmm. En dat blad deed het heel goed onder vrachtwagenchauffeurs. Dat was ook de doelgroep. Dus, dus dat, uh, ja, dus, dus, en dat dus, blad dus, is nu langzamerhand. Dus dat heeft het heel, heel moeilijk sinds 2011. Mm -hmm. Dus, dus, dus je ziet daar wel inderdaad ook wel een, een soort van, van kentering. Ook wel, ja, ook wel. het is echt heel zwaar. Ik ook spreek heel af en toe de hoofdredacteur van Foxy dus. En uh, mm -hmm. het was al, ja, dat, is, dat heeft het heel moeilijk, dit blad. Gewoon. Dat, dat is gewoon, uh, ja, ook door internet. aan de andere kant kun je ook zeggen, internet heeft juist ook weer gezorgd... voor uh, een verspreiding van bepaalde mannelijke visie. Uh, denk aan in dat site, dat is geen stijl, tpo... Mm -hmm. Uh, ik vind dat meer mannensite, inderdaad. Ja, ja dus, dus dat is. Dus, <laughs> ja. uh, maar, maar is het. Uh, want vandaarin. Waarbij daarin... je ook een vrouw uh, meeleest die uh, ja, er zin in heeft en zich ergert mm -hmm. of het ermee eens is, natuurlijk. Ja dus, dus, ja, dus je ziet in ieder geval dan, dan ook wel ook dat er dus ook een, een, een groot verschil eigenlijk ook is tussen, zullen we zeggen, ook. Uh, echter de, de mainstream en ook wel ook het, uh, het alternatief wat dat betreft ook wat, wat internet biedt. Daar zie je dus ook wel een duidelijke kloof ook wel uh, wat dat betreft ook tussen. Ja, al heeft natuurlijk Playboy heeft ook het een en ander en Penthouse hebben ook heel veel betekend. Uh, dat was toch een bepaald soort, uh, hoe zeg je dat, uh, de seksualiteit wat uh, ja, opener is ook weer zo'n woord, maar in elk mm. geval... Ooit mocht iets niet. Dus ik bedoel, het, het doorbrak in elk geval allerlei taboes. En of dat mm -hmm. altijd goed was, daar kun je natuurlijk nog een... Daar kun je weer een heel verhaal over beginnen. Ik ook. Ik bedoel, ik mm -hmm. zal ook niet. Maar het, het gebeurde wel ja. met die bladen. En uh, ja. ja dat, want... Net is natuurlijk als bepaalde vrouwenbladen natuurlijk ook meer bloot gingen afbeelden. En mm -hmm. uh, toch ook heftiger uh, over seksualiteit gingen uh, schrijven. Mm -hmm. Dat ook. Absoluut. Dat, want, uh, want aan de andere ja. kant, uh, en dat vond ik ook in de, in de toekomstvisies uh, mm -hmm. ook, wel, ook wel interessant, van dat, je, uh, dat je inderdaad ook omschreef om dat, uh, dat je dus inderdaad ook aan de ene kant, want we komen nu heel erg ook aan de tijd natuurlijk ook van, van bevrijding in die, in die zin, en dat, maar dat je aan de andere kant ook wel weer ook als, als toekomstvisie, mm -hmm. uh, dat we weer veel, veel preutser ook mm -hmm. gaan worden. En dus dat je ook, uh, uh, wat, je, uh, wat je dan dus ook noemt, de... Arabisering ook van de man-vrouw vrouw. Ja. Zo, dus, dus dat je dat ook wel weer ook in, in toenemende mate dus ook, uh, dus ook wel weer ziet. Wat dus ook weer impact ook gaat... Uh, ja, je product. zult zeker zien als je inderdaad uh, uh, vrouwen- en mannencoupés gaat hebben, zoals in sommige Duitse treinen. Ja, is dat, is dat, dat in is, Duitse is, treinen? Is een enkele, in enkele Duitse treinen was dat zo. Of familiecoupé... Uh, hmm. Tegenover uh, cafés voor uh, mannen. Dat is hetzelfde als in, uh, hoe heet dat, in Dubai. Verenigde Arabische Emiraten waar ik geweest ben. Mm -hmm. Alleen daar is het structureel. Uh, als je steeds meer van dat soort uh, gescheiden evenementen gaat krijgen... Uh, vrouwen die niet alleen over straat durven en zo. Ja, dan, dan heb je een bepaalde arabisering van man-vrouw verhoudingen. Mm -hmm. We hebben natuurlijk een paar dagen geleden dat vrij goed gezien met rapper Boef. Mm -hmm. die, uh, <laughs> ja, die dat ook niet vindt kunnen. Dat, uh, dat vrouwen uh, alleen... Uh, ik vind in echt wel één van de verworvenheden van de Nederlandse samenleving gevonden. Mm -hmm. Dat je... Dat mijn zus, dat die alleen over straat kan. Mm -hmm. En... Uh, dat ik daar niet de hele dag achteraan hoef te zitten mm -hmm. of op te letten of via het fluistercircuit mm -hmm. uh, ja, ja, Dat moet je... horen. En uh, ja, het is uh, uh, in zijn kringen. En dat is dus ook al heel lang in Nederland dan zo. Ja, dat heeft gewoon invloed. Ik, uh, ja. ik zie ook Nederlandse columnisten mm -hmm. uh, die zeggen van ja, en al dat bloot, moet dat nou zo? En, en, uh, mm -hmm. Ja, want... en er zit een bepaald soort houding achter ook van, we moeten, het, we moeten de mannen, ja, een bepaald soort mannen kan daar niet mee omgaan. En, uh... mm -hmm. Ja, want, want, dat, uh, kijk, want ook omdat het toen nog geen thema was, uh, heeft helaas het boek dus ook niet de MeToo-discussie in feite... Nou, maar, nee, met, die, niet, dit zit niet in het, is, het boek, maar uh, uh, ik uh, werd uh, ja. wel een paar keer geïnterviewd naar aanleiding ja. van, dus... Uh, ja, want, nee, want, want ja, hoe kijk je daar dan, uh, daar dan ook tegen tegenaan? Ook hoe, hoe zich dat ook ontwikkelt? Ja, kijk, eh, verkrachtingen die staan altijd al in het wetboek als fijne fout. En dat moet het vooral blijven. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja, en, en voor de rest. Dat, uh, dat, dat uh, leek mij volgens ja, mij ook iets dat bij alle andere mensen. Absoluut uh, de rest, uh, heb Ik heb ook, ik ook geen wereldschokkend standpunt. Nee, nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik, ik, ik kan niet alleen maar wereldschokkende dingen de <laughs> zeggen. Nee, dus, uh, nee. Bij deze, ja. En verder uh, heb ik ook altijd over MeToo benadrukt. Het gaat behoorlijk averechtse effecten hebben. En dat wil ik hier nog wel herhalen dan. Mm -hmm. Namelijk één, uh, uh, wat in de MeToo-discussie heel erg vergeten wordt. Nee, wat in de MeToo-discussie heel erg neergezet wordt, is de man als dader en de vrouw als slachtoffer. Mm -hmm. Tenminste, het feminisme maakt daar nu dat ervan. En eigenlijk heel stereotyperend dus. Zouden ze eigenlijk tegen kunnen ze moeten zijn? Want uh, ze zetten de man neer als een soort grote agressor... en de vrouw als een zielig zwak wezentje. Wat eigenlijk weinig kan. Zelfs geen tikkie kan uitdelen. Uh, of, ja, ja. of kan zeggen, uh, ja. ga eens ze even weg. Ik heb ook een aantal vrouwen gesproken mm. en gelezen... Ja. die trouwens wel eens gelukkig zo overdag hoor. Ja, ja. Echt, uh, en dat waren echt geen doetjes. Integendeel ja. in ja, ja, ja, ja. ja, ja. uh, Wat ook vergeten wordt, is dat het... Uh, uh, dat mannen wel initiatieven moeten nemen. Want ja, als, als, als, als een man dat niet doet, dan gebeurt het doorgaans gewoon erg weinig op relationeel seksueel gebied. Dus uh, ja, in dat hele proces van elkaar aftasten mm -hmm. van een vrouw die soms eens een keer een, een nee laat horen. Je moet niet een vrouw worden bovenop gaan springen en, en, en proberen te verkrachten, maar... Je moet ook niet bij Ogneetje terugdijnzen. Dat is een, mm. uh, een hele harde waarheid. En ik weet zeker, er zijn altijd vrouwen die dit vreselijk vinden om te horen. Maar mm -hmm. ja, dat helaas. Wel. Dat uh, ja, dan geldt het voor hun dan ongetwijfeld niet. Dat vind ik allemaal prima. Maar, <laughs> ja, ja, maar, ja. maar voor zoveel ja, anderen uh, geldt het dan weer wel. Dus ja, ja, dat, uh, dan, ja, want, want, want dat zie je natuurlijk, hè, kijk maar bijvoorbeeld ook naar, uh, naar nu ook de, hè, ook hoe gevoelig ook dit onderwerp ook mm -hmm. wel niet ligt, kijk bijvoorbeeld ook maar ook naar, uh, naar, naar Thierry Baudet bijvoorbeeld, ja, die, ja, dat met, ja. die dat, hè, ik, uh, ik, ken, ik ken hem, ik ken hem natuurlijk, uh, natuurlijk wel, kijk die zegt dat het met een, met een bepaalde kwinkslag natuurlijk, maar uh, waarbij hij wel heel Nederland ook over zich heen krijgt... op het moment ja. dat, hij, uh, dat hij dat inderdaad... Toen uh, zou zijn, uh, ja. Hij zegt, inmiddels is hij het, het een beetje aan het uh, verbraveren... Uh, veel op, in een interview op tv... en op, uh, in de Volkskrant zegt hij van... ja, maar ik bedoelde het als een serenade... en dat ze dan even <laughs> neeschuurt... en, en, dat, en dan uiteindelijk dat het dan uiteindelijk goed komt. Dat was toch volgens mij... ik heb het stuk nog wel laatst eens even gelezen... Ja. ik heb het toch uh, eerder gezien als... Uh, Stevig doorzetten en, ook vooral, uh, en natuurlijk echt niet gaan, want ik, ik weet zeker dat zou ik ook niet. Uh, ik zeg niet dat hij uh, dat maken, ze vijanden van dat hij een uh, vrouwenverkrachting goed praat. Nee, maar dat van die serenade is een beetje te is mij iets te dweperig. Althans, zeker voor het stuk wat hij destijds schreef over. Uh, uh, nice Guys en... Uh, ja, en, uh, en ook uh, Julien ja. Blanc. Ja, precies. De man. Ja. nee Het is inderdaad een... Dit, dit is een enorm taboe in de samenleving. Toch uh, hier openlijk iets over zeggen. Het is bewonderenswaardig dat mm. Baudet uh, het erover heeft. Ik hoop dat hij het nog een keer gaat doen als politicus. Want hij heeft dit stuk mm. geschreven destijds als, uh, oh, ja. als niet-politicus. Ja, als niet, als niet, uh, uh, ja. Ik hoop dat hij het nog eens een keer aandurft als uh, politicus. Mm -hmm. uh, tot nu toe denk ik dat hij wacht op een moment. Want ik heb hem op tv een paar keer... bij dit soort onderwerpen... redelijk horen zwijgen. Ja, dat, speciaal uh, ja, op ja, zitten ja, letten. Ja, ja, ja, ja. Maar ik snap het ook, want je kunt niet de hele dag... iedereen op elk onderwerp... keihard uitdagen. Nee, dat, dat, dat hou je zelf niet vol. En, uh, nee, en... Nee. en, en, uh, en, en zeker natuurlijk de de, de, de storm niet. die daar... Ja, daarom, ja. die dus, er ook van... Uh, uh, van, ja. van, van, van komt. Dat, ja. uh, want, want, nee, want, ja, absoluut. Op vrijdag 19 januari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 kunt u eenvoudig via Ideal Credit Card, Overbooking of PayPal uw geld geven aan ons. wil wil een beetje geld geven. hier voor het goede doel. Denk je dan? Kan er zo op. Hier vroeg nog trouwens over MeToo, Een derde punt wat bij Het kan heel erg averechts gaan werken. Namelijk er is een bepaald soort hysterie. In Amerika is het nog veel erger heb ik begrepen. Alles is altijd erger in Amerika, hè. <laughs> uh, dan, dan, op de werkvloer inderdaad. Met, met uh, mannen die uh, nooit meer alleen willen zijn met een vrouw op een mm -hmm. kamer. Wat anders kun je een beschuldiging krijgen van uh, mm -hmm. seksuele intimidatie. Wat vaak einde carrière is. Mm -hmm. Waar of niet waar. Mm -hmm. nou ja, het, volgende, het volgende kan natuurlijk gaan gebeuren. En is ligt bijna voor de hand. Door al het... Uh, uh, nadruk op uh, MeToo. De moeizame in man-vrouw verhoudingen enzovoort. Uh, je zou je als man in een bedrijf... Ja, als je nog vrouwen aanneemt. Mm -hmm. Ja, ik ben wel gek. Je loopt alleen maar risico's. Je loopt mm -hmm. het risico om uh, aangeklaagd te worden. En allerlei vervelende de dingen te krijgen en zo. Nou, dan maar met alleen maar mannen werken. Mm -hmm. Dus kortom, uh, de feministen die nu echt zich zwaar storten op... Uh, Me too en zo, en dat het zo geweldig is, of vrouwelijk bewustzijn, dat die zullen binnen over een paar jaar gaan kunnen gaan klagen uh, dat er zo weinig vrouwen worden aangenomen en dan uh, ja, dan hebben ze hebben ze weer een ander uh, iets om over te zeuren, maar ja, ja. denk ik vind ja, dit, dit is dus niet handig, uh, die eenzijdigheid. Dat, want, en er wordt natuurlijk ook heel veel vergeten dat inderdaad een aantal vrouwen toch uh, ja. Zich, uh, ik zeg niet dat ze zich omhoog neuken. Maar wel, uh, mm. ja, je kunt soms makkelijk <coughs> makkelijker gebruiken maken van vrouwelijke charmes. Mm -hmm. En ook dat is een aspect van MeToo. Ja. En als het dan een keer niet lukt, dan, dan zouden ze kunnen klagen. Uh, ja, dus uh, dit is gewoon, zeg maar, buiten verkrachting mm -hmm. is er een ongelooflijk palet aan, aan dingen... wat nu ook onder MeToo wordt ge geschaard. En dat, mm -hmm. dat vind ik... Uh, nou ah ja, het is gewoon helemaal niet handig, het gaat averechts werken. <laughs> ja, want, want, ja. Uh, want, want, want wat, je, wat je verder ook beschrijft, ook verder ook in het, in het boek, is ook eigenlijk ook dat, we, uh, dat we ook steeds eigenlijk, uh, als je dat ook zou kunnen noemen, zeg maar ook seksklassen zou kunnen hebben met een boven, bovenlaag en een onderlaag. Dat kan, uh, ja. Waarbij, ja. Waarbij je in het begin uh, van het boek Welbeck citeert, ja, ja, ja. De, de, de Franse de schrijver. Franse ja. en... Uh, die vatten dat ook wel, uh, ook wel goed uh, uh, die vatten denk ik ook misschien ook wel jouw opvatting ook wel, ook wel goed ik zal even, even citeren ook voor de luisteraar uh, in een volkomen liberaal economisch stelsel vergaren sommige enorme rijkdommen andere kwijnen weg in werkloosheid en armoede in een volkomen liberaal seksueel stelsel hebben sommigen een afwisselend opwindend seksleven anderen zijn uh, veroordeeld tot masturbatie en ja. eenzaamheid ja, dat is inderdaad ook en dat, dat... Het idee is een beetje nog steeds wel van, ja, als je uh, geen relatie en geen seks hebt, dan wil je dat zelf. Maar voor heel veel mensen is dat helemaal geen keuze. Mm -hmm. Dat alleen zijn. Dus, uh, nee, inderdaad, sommige mensen hebben, zijn heel populair, mannen of vrouwen. Er zit een laag onder die het ge ja, gewoontjes heeft, mm -hmm. onder alleenstaande dan. Mm -hmm. En voor de rest is er een grote eenzame laag, inderdaad, ja, dat klopt. Mm -hmm. dat, is een, uh, ja. Ja, dat, dat zei je natuurlijk net ook al ook aan, de, aan het aantal huishoudens inderdaad ja. ook wat... Ja, uh, wat... ja oké, okay, maar sommige daarvan ja. zullen absoluut opwinnende sekslevens hebben, hoor. Dat, uh, maar, het is eigenlijk maar een heel klein deel, maar dat zie je dan vaak ook. Het punt is, iedereen wil daar vaak bij horen ook. Je ziet ook vaak de mensen die erover schrijven en zo, dat die... Nooit helemaal eerlijk zijn. Je wil mm -hmm. altijd, uh, ja, ik heb heus wel veel seks. Of heus, uh, ik voel me niet eenzaam. Ik ben mm -hmm. happy single. Ja, en, ja. Nou, <laughs> ja, ik ja. zal je eerlijk vertellen. Ik, ik ben nu uh, alleenstaand. Ja. En ik ben voor het eerst van mijn leven een, uh, redelijk tevreden als, alleen, als, uh, als, als alleenstaande. Maar happy single, dat is een verschrikkelijk woord. <laughs> je ja, zal ja. nooit gebruiken. <laughs> maar Tuurlijk. ja, ik ben daar ook wel periodes heel ongelukkig geweest. En ik heb relaties gehad. En uh, nu, mm -hmm. nu, als, nu als alleenstaande denk ik, ja, ja. Het is allemaal wel, het is een beetje behapbaar en zo. En het komt allemaal wel weer goed. En, uh, maar maar, maar ik, uh, ik, ik hoor toch ook wel mensen, en dan is het van ja, dat klikt het toch niet. En denk ik, oh je bent afgewezen. Ja, maar nou ja, <laughs> ja, en dat, dat is dus best een taboe. Nou, ik, had, um, ik, ik sprak van uh, mm -hmm. Koerselman, die hebben we, ook keer, uh, hebben we ook bij de Battenvieren... Uh, ja, precies. Ja. Ja. Uh, hebben we ook bij de, bij de Battenvieren podcast gehad. En ik ben ook wel benieuwd ook wat, wat jij ook ja. van, die, van die opmerkingen ook van, hem, uh, van hem vindt. Die heb ik ook namelijk geïnterviewd. Leuk, leuk. Uh, over dat uh, <coughs> Hij zegt ook namelijk dat er uh, steeds meer, uh, dat ook, zeg maar, ook de toename ook van eenpersoonshuishoudens dus ook iets heeft met uh, controle. Namelijk dat we ...steeds meer controle... ...zeg maar ook uh, weggeven. Uh, of in ieder geval juist... ...of nee, ik zeg het verkeerd. het we goed uh, Juist willen houden. Ja. En dat we dus juist daardoor dus ook... ...veel meer uh, ook op de... Ook, uh, ja, evenheid ook eenzaam, uh, eenzaam... ook blijven in die zin. Hm. Omdat we namelijk ook niet de controle... ...ook aan iemand anders ook, ja. uh, ook kunnen, kunnen overgeven. Hoe zie je dat? het? Uh, ja, dat zou zin? best eens kunnen, ja. Dat, uh, het is natuurlijk zo... Wat ik vaak zie is inderdaad wel als mensen lang alleenstaand zijn, dan blijven ze het ook vaak. Mm -hmm. En dat, dat, Dan, dan uh, zijn ze er te, te veel aan gewend. Wat ik ook zie is dat het voor mij als alleenstaande man in veel gevallen gemakkelijker is om een vrouw met een relatie uh, te versieren, te verleiden. Heus niet allemaal, ik ben geen uh, Casanova, maar het is dan een andere alleenstaande vrouw. Want heel veel alleenstaande vrouwen zijn bang, bang voor controleverlies, bang om aangeraakt te worden. Bang, bang, bang. Er zijn er ook heel veel bij die dat niet zijn, ik weet het allemaal wel. Maar het valt me echt wel eens op dat soms, uh, ja, alles wordt heel erg grondig overdacht. En dan wordt het met vriendinnen besproken en zo. En, en dan, ja, dat is een soort angst voor controleverlies inderdaad. Dat, uh, en dat, dat, dat zie ik in dat ook wel, ja, angst om iets te delen. Ja. Hoe uh, hoe keek je ook aan, want bijvoorbeeld, uh, ik heb dan ook Sint Lucas bijvoorbeeld ook over het. Uh, ja, natuurlijk. Ja, over het, het, uh, het uh, uh, over, he, die, die heb ik hier ook over ja. gesproken en uh, nou, die staat ook, ook in je in, uh, die heeft natuurlijk ook jouw boek ook ja. en staat ook in, ja. in de noten ook, uh, ook verder ook genoemd. Zeker, zeker. En uh, wat hij bijvoorbeeld uh, uh, in zijn nieuwste essay bundel bijvoorbeeld ook ja, beschrijft ja, ja, ja, ja, is ook ja. Een, um, ook in ieder geval ook de sociale mobiliteit ook binnen de klasses. Binnen de die steeds minder ontbreekt, of in ieder geval die ontbreekt, zeg maar. Dus je kan niet meer makkelijk van de ene naar de andere uh, klasse. Het is trouwens uh, volgens mij altijd wel een beetje lastig geweest, hoor. Maar het wordt wel minder, inderdaad. Het wordt, maar, bedoel, maar dat... Nee, maar er wordt een klein beetje gedaan. we vroeger, iedereen die maar wilde een dubbeltje, van een dubbeltje, een kwartje of een gulden werd. Dat is, dat is een mythe. Er, nou, er zijn natuurlijk altijd gewoon mensen geweest die dat gewoon nooit konden. Gewoon omdat ze het een te, te laag IQ hadden. Of, of gewoon de motivatie niet hadden, wat, wat ook helemaal niet erg is. Uh -huh. Leven de mensen die gewoon hun beperkingen kennen en die uh, mm -hmm. dus maar het is inderdaad moeilijker dat, dat denk ik ook dan, dan misschien 40 jaar geleden ja klopt dat, uh, ja. maar sociale mobiliteit wordt dan minder uh, inderdaad al dus zit mm -hmm. en dus en dus, uh, dus, ook er dus seksuele mobiliteit nee, nee ja, zo, maar, ja, in, de, in de zin dus, dus dat dus ja. die die uh, he, die mobiliteit, dus dat je dus niet in van een dubbeltje een kwartje kan of ja. niet dat niet in ieder geval makkelijk ook kan maken ja. Uh, dat, je dus, dat je dus inderdaad ook ziet... dus ook dat, dat we... en dat, dat zien we dus ook uit, mm -hmm. uit, die, uh, uit het aantal eenpersoonshuishoudens... dat we dus wel uiteindelijk dus gewoon uh, vereenzamen. En, ja. dat je, en dat je dus ook... Niet makkelijk, als je dus ook eenmaal eenzaam of alleen ook bent, dat je dus niet makkelijk ja. uh, die situatie ook uh, wat meer licht ook kan, uh, kan geven. Nou, voor velen is dat uh, lastig, anderen komen er wel uit. Ik bedoel, als je goede papieren hebt op de markt, je bent een vrouw van 35, je stelt je eisen niet hoog en je wilt een kind, staat er altijd wel een keer op klaar. Mm -hmm. En dat hoeft helemaal geen slechte kerel te zijn, hoor. Om je te bezwangeren. Dus, uh, en en bij je te blijven. En moeten wij ook vaak ja. ook, ook onze acebeest stellen? Ja, dat denk ik wel, ja. Dat is, ja. Uh, dat is, als man weet je nou helemaal dat je mis wilt. Dat dat een beetje weggelegd is voor uh, ja, die topvoetballer. Die, uh, <laughs> ja. die topbasketballer in Amerika enzovoort. Ja. En als uh, vrouw uh, zou je toch ook enig besef kunnen hebben van... Uh, uh, ja, dat die, die topvoetballer inderdaad. <laughs> dat dat weggelegd is voor uh, de Sylvie Meijzen. En niet voor... Uh, Jan Jantien uit ja, Uden. Ja, dat. Uh, wat, Hoewel, uh, wat, hoe aardig zo is natuurlijk. Wat, wat komt er daardoor ook ja. niet ook een uh, ook altijd een soort van desillusie in die zin? Dat mensen heel ja, erg gedesillusioneerd de de uiteindelijk ook eenzaam. Uh, ja, zeker. Achter, maar je kunt uh, jezelf natuurlijk heel lang volhouden. Ik heb recht op. Mm -hmm. ja, ja, dat, dat kun uh, je heel lang in je blijven volhouden en, uh, en gedesillusioneerd zijn en, en, en dan toch vinden dat jij recht hebt op. Ja, tot het einde der tijden. Maar ja, of je de vraag is. Like de slimme mensen, die sociaal slimme, die gaan daar wat ja die, die, die, die zwakken de boel wat af. Mm -hmm. en de anderen die blijven erin hangen. Je ziet het bij vrouwen. Die, sommige vrouwen die wat ouder worden, die worden juist heel verstandig. Anderen mm -hmm. worden alleen maar onnozeler. <laughs> die, uh, nee. Daar verbaas ik me dan wel eens over. Die worden oud. En dan denk ik, ja meid, hun eisen worden alleen maar groter dan ze twintig waren. Denk ik, ja, je zou toch eens kunnen beseffen dat uiterlijk een belangrijke factor is. En dat... dat ...dat het op die manier gewoon niet, uh, niet werkt dus. Ja, Wij gaan want... steeds hoger stellen, met andere woorden. Ja, maar, het, ja. maar is het ook niet zo dat uh, mensen, uh, mensen weer niet meer mooi oud worden? Dus ze willen, willen juist uh, dus, dus naarmate ze dus, uh, in ieder geval ouder ook worden... Dat ze juist steeds meer weer jong willen lijken, gezichtskrommetjes, ja, de, ja, ja. Uh, ja, ja, dat, dat, de hele, hele rattenplank. Ja. Dat, dat, dat, ja. dat we daar ook gewoon een ontzettende toename ja. ook in zien. Uh, ja, daar schreef voor Willebek ook al over ja. natuurlijk. Dat is een bepaald soort mm. idiote bezetenheid met de jeugd. Er is, uh, een vriend van mij die 78 is, die zegt gewoon ik ben bejaard. Die houdt niet <laughs> van het woord van senior en al die, al die eufemistische dingen. Ja. En hij zegt ook dat de ouderdom een ramp is. Nou ja, dan, uh, dat is gewoon duidelijk. En... Uh, en al die, al die mannen die met spijkerbroeken rond blijven lopen, hij vindt het maar niks. Ja, vind... en, uh, ja, dat bevalt me wel, die houding eigenlijk. Maar ja, goed, dat uh, ja, ja, selecteer ik dan ook mijn vrienden misschien een beetje op. Nee, maar het is een bepaald soort obsessie inderdaad. En Natuurlijk, we willen allemaal wel, wel jong zijn, maar je moet op een gegeven moment ook beseffen dat je het gewoon niet meer bent. Ook al denk je jezelf dat je heel jong bent. Het is gewoon niet zo. Ja, dat ik los. Ik los ja, in, ja, ja, <laughs> ja, in het, in het, in het ja. verlengde daarvan. En ik ja. in, uh, Las ik een artikel van de Amerikaanse schrijfster Camille Paclia. Die ja, heeft ja, ook die, het. Uh, ja, die schrijft heel leuk. Uh, ook, het, ook het seksuele masker ja, uh, ja. Uh, ook, ook geschreven. En die schreef, en daar ben ik. Uh, dat, dat, vind ik ook, dat vond ik ook wel treffend, dat, dat je juist bijvoorbeeld ook ziet dat uh, bijvoorbeeld ook vrouwen zoals bijvoorbeeld Merkel, May maar ook in het verleden ook Fetcher, ook zo, kinderloos maar, maar ook dat die mm -hmm. zich ook uh, veel feministischer in die zin ook, of uh, veel vrouwelijker in die zin dus ook zijn maar zich wel uh, dat niet per se ook altijd ook uh, dat werk ook hardop uh, hard ook zeggen maar dat in ieder geval wel ook juist uitstralen ook door zich in ieder geval ook gewoon zo te kleden, zo te gedragen en dat uh, en dat je ook in die zin dus ook op die manier ook mooi oud wordt. Terwijl als je bijvoorbeeld mm. kijkt naar mm. mensen zoals Madonna bijvoorbeeld, hoe die zich nu, nu gedragen. Ja, dat er, ja, die probeert dat nog steeds jong te lijken Er is nu echt een soort van verval natuurlijk ja. uh, ja. uh, uh, op. Ja. ja, het opgedeven. is heel tragisch. Maar ja, ja. Ik, ben, ik ben geen vrouw. Ik durf hier eigenlijk nee. uh, niet veel over te zeggen omdat nee. ik gewoon niet zo goed ben in... Uh, in make-up <laughs> en, en dergelijke, ja. ik uh, vind het allebei. Uh, ik, uh, natuurlijk nee, maar dat heeft natuurlijk, en, wel consequenties ja, natuurlijk ook het heeft voor consequenties de, voor, de, voor de liefde. Ja, en Madonna heeft natuurlijk een, uh, ook een andere, uh, een andere positie. Hij uh, ja, is, uh, is natuurlijk wel een, altijd, het een, een, is een voor, voorbeeld ja. Uh, ja. Voor, voor, uh, voor, voor, ontzettend, voor ontzettend veel mensen. En, ja. en dat soort mensen geven dus ook deels natuurlijk ook richting ook op waar het ook in deze, deze samenleving ook aan toe, aan toe gaat. Dat, uh, dat kan, ja, ja. Ja, nou ja, Madonna, ja, zullen heel veel. Maar mensen hebben natuurlijk, dat zit in mensen. Uh, uh, mensen hebben altijd geprobeerd, er, er zijn heel weinig mensen die geprobeerd hebben ouder te lijken. Dat is ja. echt waar. Ook in een of andere stam in Afrika die nooit een tv had. Zelfs daar, tuurlijk, misschien worden de ouderen daar iets meer gerespecteerd of zo, maar echt schoonheid, jongheid, jong zijn en schoonheid, die worden altijd met elkaar geassocieerd. Dat is, echt... Nee, maar je dat, hebt, eh, je er zijn weinig stammen waar de 100-jarige als Miss uh, of Mr. World wordt uitgeroepen. Misschien wel als verstandigste. Van de stammen. Ja, ja, dat dat ja. weer wel. Maar dan hebben we het over een ander mm. topic. Ja, dat is ja. Uh, <laughs> dat, dat zeker, ja. uh, zeker waar. Ja. Uh, Wat je zei over die alleenstaanden ja. vind ik heel interessant. We zijn met heel veel alleenstaanden. Mm -hmm. en het wordt ook steeds meer. Want heb ik bedacht, naarmate er meer alleenstaanden zijn... en dat hoor ik vaak mensen zeggen ook... dan is de kans dus groter om iemand tegen te komen die alleenstaand is... dus om van die status af te raken. Terwijl volgens mij werkt het precies andersom. Uh, naarmate er meer alleenstaanden zijn... is het doodnormaal om alleenstaand te zijn... en doen mensen ook niet echt hun beste voor. Uh, ooit had je het, het, het dorp, kleinschalige samenleving... Uh, nou ja, misschien een paar duizend mensen kenden elkaar ongeveer. Dan wist je altijd wel een beetje van elkaar van, oh, die en die zijn over. Die en die is net weduwe geworden. Die en die is net weduwe, weduwnaar Men keek is de roman Bordewijk, mm -hmm. van, of Roman romankarakter van Bordewijk. Van, uh, ja, ja, ik ben weduwnaar geworden. Vrouw, heb jij geen uh, interesse om met mij te trouwen? Mm -hmm. En dat ging dan vrij zakelijk. Uh, het heeft ook zo zijn voordelen, een zekere kleinschaligheid mm -hmm. en weten wie alleen is. Nu is, is er een soort massale anonimiteit, behalve misschien mm -hmm. in kleinere dorpen natuurlijk nog. Mm -hmm. En alleenstaande zijn met heel veel. Dan uh, is, is natuurlijk de kans heel, heel groter wel dat je een alleenstaande tegenkomt. Maar tegelijkertijd, mensen moeten zoveel opgeven of moeite doen en dat, en dat willen ze allemaal niet. Of ze willen zich daar niet toe zetten of andere dingen en daarom beweer ik wel van ja hoe meer alleenstaande hoe meer hoe kleiner de kans ongeveer om, de, om, om een relatie te krijgen. Maar, maar zie je ook niet, want bijvoorbeeld ik keek, ja. uh, ik heb bijvoorbeeld afgelopen kerst, uh, zoals veel Nederlanders, heb ik bijvoorbeeld gekeken naar de All You Need is Love Kerst Special. Ah, zag ik niet. Dat, dus. dat is nee. dat is een uh, en daar zie je dus in ieder geval uh, uh, Robert de Brink die dan met ja, ja, ja. met, ik met de liefdesbeur. Dus, heb ik keer gekeken. Uh, ja dus uh, ja. met met uh, um, in ieder geval dus ook allerlei hè, vanuit allerlei. Uh, met allerlei landen, van Brazilië tot en met uh, Guatemala, tot en met, nou ja, je, je kan zo gek niet bedenken of, of uh, Robert de Mink haalt ze daar ook wel vandaan. Maar dan denk ik inderdaad van, en dat zie je dus ook weer terug ook in programma's programma ook zoals Boer Zoekt Vrouw, inderdaad, mm -hmm. van uh, de hele, he, gewoon de, de eenvoudige dorpsjongen, die blijft gewoon alleen over. En dat is natuurlijk toch ook wel een zorgwekkende, ja. uh, toch een treurige conclusie. Het zijn inderdaad de eenvoudige dorpsjongens vaak in, in zo'n Boer Zoekt Vrouw, ja. Zijn er zijn natuurlijk ook een heleboel boeren die wel een vrouw hebben. Alleen die zie je niet in boer zoekt vrouw, maar nee. die zie je in nee, uh, andere reportages op tv terug. Gewoon nee. over. Uh, nee, maar dat is wel goed natuurlijk. Ja. Ook wat wat, wat, uh, wat ja. mensen hebben. Nee, maar we zien natuurlijk vaak ook de, de, de wat, wat wonderlijke. Maar het zijn, ja, ik ben ervan overtuigd dat er onder boeren ook meer vrijgezellen zijn dan ja. 50 jaar geleden. De cijfers heb ik niet paraat. Er zijn ook minder boeren dan 50 jaar terug. Maar ongetwijfeld zijn er daar meer vrijgezellen onder. Gewoon omdat het niet altijd lukt. Mm -hmm. En uh, ja, op een gegeven moment hebben ze toch een vrouw nodig. Ook, uh, ook, ook voor het bedrijf. Daar, in dat mm -hmm. programma zie je nou juist ook nog een klein stukje opvoedende waarde. Mm -hmm. Je ziet namelijk ook dat het niet alleen maar gaat om... Uh, ja, Ze lullen wel de hele tijd van oh, ik voel een klik of ik voel geen klik. Maar uiteindelijk gaat het die vrouw toch ook om een bepaald soort zekerheid. En die man eigenlijk ook. Mm -hmm. Namelijk het bedrijf voortzetten. Met die koeien of met het, weet ik veel wat ze hebben. <laughs> dus ik, ik, ik vind het ook allemaal nog niet zo slecht hoor. Uh, maar het is, het is in zekere zin wel triest inderdaad. Als de, de... Maar het is dus niet meer zo dat de dorpsjongen zozeer uh, overblijft. Het is mm -hmm. vooral ook wat je ziet een probleem in grote steden. Je ziet daar ook al, uh, uh, nou het zijn ook cijfers uit mijn boek, uh, overblijvende mannen inderdaad mm -hmm. juist. Je hebt nou zo'n verhaal over vrouwenoverschot in de grote steden. Ja. Nou, dat is onder studentes en tussen de 20 en de 25 jaar. Ja, dat nou, dat waren ook volgens je, je boek ook ja. weer ook degene die juist ook weer ook het snelst ook weer ook aan de relatie kwamen. Ja, nou, natuurlijk komen die, die er heel snel aan. Er staan ja. Alle mannen van 16 tot uh, 80 die staan in de rij. Dus ja. ik bedoel, dat is ja. geen probleem. Bovendien is mij altijd gebleken dat vrouwen uit Amsterdam echt wel eens een relatie hebben met iemand uit Utrecht. Zo groot is Nederland niet, in mijn, in mijn visie. Ja, ja. En ook heel veel vrouwen van 20 tot 25 die een relatie hebben met een man die ouder is dan 20 of 25. Dus je ziet juist, wat ik, wat ik vaak zie is een aantal mannen. Ik weet niet exact hoe groot het is, maar dat de hoop op een relatie heeft opgegeven zelfs. Dat is een, uh, uh, die storten zich gewoon in uh, gaming of uh, in Japan schijnt dat helemaal erg te zijn, heb ik begrepen. Het zijn wel krantenberichten en zo, je moet het soms goed, maar dat het echt een, een vrij massaal uh, een grote groep jongens is die gewoon niet meer hun kamer uitkomt en uh, alleen maar uh, gamet en, uh, en, en niet, niet, ja, niet ja, weet hoe die, met mannen en vrouwen ook, om te gaan. Ik ook verhalen over ja. gelezen. Ja, dat, dat, en, dat, dat, en, ik die... heb ook gewoon niet met mensen om weet te gaan eigenlijk, dat vooral. Mm. Ik bedoel, uh, dus ja... Ja. Dat, dat, dat is wel iets heel tragisch. En ik denk ook dat een heleboel vrouwen daar tegenwoordig ook moeite mee hebben. Ik, uh, ik hoor ook dingen. Nou ja, vrouwen hebben ook moeite met uh, de, de telefoon pakken. zitten ook liever te whatsappen en zo. zoals op scholen voor journalistiek. Uh -huh. Of op, uh, op krantenredacties. Dat, dat iemand voorstelde van, joh, uh, bel die persoon even. En dat mensen dan schrikken. Uh -huh. Maar ja, het, is, het, zal, het zal toch moeite als je journalist wil zijn. Ja. Dat, Bellen, ja. Ja, dat, uh... Maar telefoonangst, dat is echt iets. Uh, ja, dat bestond altijd al, maar het schijnt, uh... het schijnt, toete, het schijnt in opmars te zijn. Toete, ja. toete, en dan toete niet toete telefoonangst in vorm het gebruik, maar de, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dus belangst. Ja, bel, belangst. Maar ook, maar ja. ja, dus ook echt ook de... Ja, communicatieangst, ja, directe ja. communicatieangst kun je dat noemen. En dat, dat is, is wel een... Ja, Ach, het is nooit makkelijk geweest, communicatie. Ik wil nooit de, de techniek van alles de schuld geven. techniek kan alleen wel, dus wel een, een flink setje geven. Dat, dat wel. En, ja, dat, ja. ja, dat zie je natuurlijk ook inderdaad ook met... Je doet het ook in je boek, bijvoorbeeld ook Tinder en Happen. Ja. Bijvoorbeeld ook als, als, de, als de dating apps. Ja. Ja, die die, er natuurlijk, ook, ja, die er natuurlijk ook een steeds grotere, grotere ja, rol. Ja, aan de ene kant wel. Ik zie aan de andere kant ook wel heel duidelijk dat mensen soms gewoon blijven hangen. in het aandacht krijgen op Tinder. Ja. En dat er dan nou vervolgens niks gebeurt. Ja, dat, Zelfs uh, geen date. Ja, dat dus ja, we. heel veel mensen denken dat Tinder dat het is van dat iedereen daar tegen elkaar roept van... Hé, hey, zin, vanavond seks? Ja. Nou, forget it. Ja, ik, ik schud hier mijn hoofd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vergeet het maar. dat is echt... Tuurlijk, het, het gebeurt altijd wel eens. Maar het is niet zo dat... Op Tinder blijven... Uh, <coughs> dus net als in de kroeg. Als je daar als man tegen een vrouw zegt van... Hé, hey, vanavond seks, dan... Ja, dan krijg je meestal ook een klap in je gezicht, of, of ze ja, loopt weg. Ja. En, uh, ja, eerlijk gezegd snap ik dat ook wel een beetje. Ja, ik ook. En uh, nou ja, dat is op Tinder net zo. Het, uh, dus dat, uh, je het zal, je zal nog een zekere moeite moeten doen. Uh, uitzonderingen daar gelaten, dat kun je altijd hebben. Uh, maar, maar inderdaad, Tinder kan. Uh, ja, weet je, met die techniek uh, die biedt kansen, maar het kan mensen ook wat verder vervreemden. Mm -hmm. Ja, want want, ja. want hoe kijk je hoe keek je naar het verder ook aan ook tegen tegen de uh, te, tegen de liefde ook in de zin ook van als je ook een beetje op een toekomstbeeld ook zou, zou, ja. zou, zou, zou, zou, zou schetsen want je je had je had in ieder geval ook de trends ook natuurlijk ook in het ik in had een aantal trends ook, gezet ja ja ook, uh, ook goed. ja ja ik ben enerzijds um, ik ben soms optimistisch ja en soms denk, soms uh, wat wel, heel wat, wel, pessimistisch wat, wel, wat ja pessimistisch. je kunt ook denken van uh, nou, ik zie echt wel dat, dat die, die, die, die seksrobot en zo, hè, dat gaat toch wel groot worden denk ik ooit. Ik weet alleen niet wanneer, of dat al over 30 jaar gaat zijn of over 100 jaar. Ik, uh, ik zie mezelf er ook niet mee in bed liggen, maar dat is puur een gevolg van mijn uh, opvoeding. Ik bedoel, uh, in mijn, de tijd waarin ik leef. Uh, dit is... 20 jaar geleden, 30 jaar geleden hadden mensen het heel raar gevonden als je tegen ze zei van ja jij, jij loopt de hele dag op een computer op een apparaatje te staren en met mensen te communiceren daartegen mm -hmm. en ondertussen kom je bijna onder een auto. En hadden mensen toch ook gezegd, ah wel nee hoor, dat hoeft toch niet en uh, nou ja dat soort dingen en nu, nu bestaat het apparaat. Mm -hmm. uh, robots worden door uh, mensen ook daadwerkelijk aardig gevonden, knuffelrobots uh, in uh, bejaardentehuizen of een robot die even iets kon brengen, dat vinden ze geweldig en dat snap ik ook wel, speelgoed. Ik denk uh, dat de seksrobot heel groot kan worden. Dat... Uh, ik weet alleen niet wanneer. Nee, dus. dus uh... En voor, voor mannen en vrouwen trouwens, en homo's en hetero's en noem maar op. Ja, dat gaat, dus, uh, dus... Van, van alle markten thuis zo. Ja, zeggen. hoor. Nee, maar dat is nou natuurlijk ook een van de voordelen, zou je kunnen zeggen. Ik zie het alleen mezelf niet, uh, niet zo heel gauw. Uh, mm -hmm. Maar ja, dat, zo, dat, nogmaals, nee. dat, dat is dus gewoon. Heel veel mensen maken dan de foutjes. Die, die denken, ja, ik vind het niks, mm -hmm. dus het is niks en het gebeurt niet. Nou, ik, ik heb die arrogantie niet. Ik denk dat de wereld een stuk groter is dan uh, deze ene man. Uh, en, die, en, uh, en, en, en, en zijn beperkte ideeën. Dus ik denk dat het gewoon... Uh, maar volgens mij is dat ook inderdaad ook in ja. Japan inderdaad ook. Dat is ja, dus ook, ook de, de, de grote... De, de, want, want is in die zin dus ook Japan al een soort... He, als we nu dan ja. toch inderdaad ook al over de toekomst ook gaan, gaan proberen. Ja, ja, is Japan mannen. een soort van voorland al voor wat er in Nederland ja. op te wachten staat? Dus ja, ja, we misschien, daar misschien wel. Ja. Het is aan de andere kant, het heeft ook voordelen. Uh, je ziet dat bepaalde alleenstaande mensen op die manier toch een, uh, een zekere vorm van liefde kunnen ontvangen. Als die dingen heel erg op mensen gaan lijken, ja, dan, dan, uh, dan is het zelfs heel veel meer dan uh, alleen maar even een potje masturberen. Zeg maar. ja. Dus uh, uh, verder uh, ja, met de huidige ontwikkelingen dus in de kunstmatige intelligentie. Ja. Mm -hmm. Het kan allemaal. Uh, dus, dus je kunt ik... ook zeggen dat we wat verliezen natuurlijk op die manier. Daar dat vind, vind ik dus ook wel weer wat voor te zeggen. Dus, dus eigenlijk kunnen we ook zeggen van. van uh, aan de ene kant vereenzamen we dus, maar ja. aan de andere kant worden we wel weer één met de techniek. Ja, klopt. Ja. Ik, ik ben zelf bijvoorbeeld niet zo'n enorme. Ik, ik, ik heb een heel oud mobieltje en al die dingen. Mobieltje. En ik. Mm -hmm. uh, maar ik.. ik uh, ja, ik, zie, ik zie dus wel voordelen van allerlei technische vernuften. Tegelijkertijd vind ik het ook weer vrij eenzaam klinken. Mm -hmm. Maar dat heeft er heel erg mee te maken dat ik gewoon oud ben. En niet meer mee kan met de moderne ontwikkelingen. Ik ben dan wat, wat, ja. wat jonger. Maar ja. ik, ik, ik, like, like, sorry, ik kan mij daar ook nog geen, nee. geen beeld op bij. Nee, nee maar het zou heel goed zijn dat de kinderen die nu opgroeien... of over tien jaar, uh, hè, vijf jaar zijn of zo dan... Dus, ja, dat die, dat... Weer, wel weer, die groeien natuurlijk toch weer in een iets andere wereld op ben jij ook, Wim. Ja, dat is zeker -jij waar. Jij hebt nog een tijd meegemaakt, nog net uh, zonder mobiele telefoon bijvoorbeeld... Ja, ik heb inderdaad wel die, ja, inderdaad ook de, de tijd ook van bijvoorbeeld inderdaad ook het fanatiek sms en ook ja. dat op een gegeven moment je belt er goed ook op was. Ja, maar ja, ja die grappen, dat, dat gaan zij dat, allemaal uh, niet meer meemaken. Nee, die tijd die heb ik inderdaad nog Kijk, nee, uh, een MSN en zo, dat je, dat ja. je nog inderdaad ja. een MSN-naam had waarbij je uh, 30 tot 40 hartjes inderdaad uh, oh, altijd ja. ook in je MSN-naam zette op het moment dat je... Uh, ja, dat, je, dat je ook een relatie had, want dat moest je dan oh, ja. vooral ook heel erg delen, zeg maar. Dat is, in die tijd ben ik... Ja, ja. Nee, ik was natuurlijk uh, toen al wat, uh, ook wat, ook o, ook wat ouder, dus ik, ik heb het ja. niet op die manier... Uh, maar uh, ik, ik, ik vond het best, best een prima communicatiemiddel. Ik denk dat, dat, dat iedereen, iedereen zeg maar van, van, van mijn leeftijd, inderdaad, dus, dus 25, ja. uh, een beetje rond, rond die... Uh, 25, uh, 30, 20, dat, dat die inderdaad ook met, met MSN inderdaad toen ook zijn, zijn uh, deels ook zijn groot gebracht. En dat die inderdaad ook de, de elle lange namen inderdaad, dat die die gelijk ook herkennen wat dat betreft. Ook ja. van, uh, en Hypes. Uh, ja. inderdaad, ja. ja en, uh, ja, en dan, ja, dan nu, nu natuurlijk dan ook Tinder. wat, wat ja. dan, wat dan ja. natuurlijk ook uh, Verwacht je ook nog verder ook nog een grote groei van Tinder? Of denk je dat we, dat we wel ook het ja, moeten hebben Misschien komt er weer wat nieuws. Het, het is, is namelijk altijd weer wat nieuws eigenlijk. Dus dat, dat, uh, ja, dat, dat zou ja. dus de sekshobot dan moeten, moeten worden. Dat of denk je dat er dat dat meer of nog, een nieuw, nog een nieuwe innovatie uh, ook op de uh, van, ja. uh, van dating komt? Of wat gewoon wordt gepresenteerd als innovatie, maar dan gewoon een andere naam heeft. Ja, dus dat er ongeveer hetzelfde is. Ja, dat er een moderne jasje overheen wordt gegeven. Gooit dat dat gebeurt vrij vaak. Ja, <laughs> ja ik denk aan de iPhone. Uh, ja. Ik weet niet welk type we nu zitten, maar dat ja. is natuurlijk toch ook inmiddels begrijp ik al zes mm. types min ja. of meer hetzelfde. Dus dat gaan we inderdaad ook. Nou, maar uh, er gebeurt vast iets. Nee, maar ik bedoel op zich, ja, er zijn misschien ook wel ontwikkelingen uh, dat mensen juist weer op een gegeven moment gaan beseffen van, we hebben elkaar toch wel heel erg nodig. Mm. En daar bedoel ik niet mee dat dat, dat hele dat gedachte van oh. Uh, je moet van de hele wereld houden en van iedereen. En uh, iedereen is evenveel, uh, maar even lief. Want dat, volgens mij uh, kan niemand dat volhouden. Mm. Er niet concreet. Mm. Maar gewoon wel van, je hebt een aantal mensen nodig. Mm. En ook eigenlijk wel een, ja, een relatie. Dat is ook best goed voor de geestelijke en fysieke gezondheid van mensen. Dat, dat, uh, dat blijkt ook eigenlijk altijd wel. Ja, denk je dat er ook in de, in de toekomst ook, uh, want volgens mij zijn zelfs die plannen er ook al. En heel af en toe zie je ook wel zo'n artikel ook al voorbij komen. Dat je bijvoorbeeld ook met uh, drie mensen, vier mensen of vijf mensen bijvoorbeeld ook kan gaan trouwen. Zie je dat ah, ook als een, ja. als een uh, of ja, ja. Je, nou ja, niet ja, dat is polyamorie-theorie, ja. Dus, theorie, dus, dus, ja. dus, dus, ja, dus ja. zie je dat, zie je ja. dat ook inderdaad, uh, denk je dat het ook in de toekomst ook ah, gaat Dat toe, is nee? een heel klein trendje in Amsterdam uh, bij een paar mensen. En dat wordt dan altijd gebracht op laden, alsof dat een trend in het hele... Land is. Ja, alsof het in, dat dat, in de provinciale staat. Met heel veel uitvinden. moeite hebben ze vijf mensen gevonden die dat doen. <laughs> het, het is allemaal ze gaan hun gang, maar hoor. Ja. ja, het zou natuurlijk wel kunnen ook uh, ja, op een gegeven moment uh, ja, kijk er zijn ook af en toe pleidooien in Nederland om de uh, zekere sharia-wetgeving toe te staan onder moslims. En als je, mm -hmm. als je dat blijft toestaan dan, uh, gaan toestaan, dan ga je natuurlijk ook uh, veel wijverij toestaan. Mm -hmm. Het, het is, ja, ik vind dus... het uh, niet correct, want je staat het aan uh, Nederlandse mannen en vrouwen niet toe. Maar uh, ja, uh, de die, ze zijn al eens opgedoken, hoor maar wel heel weinig met ja, die, die ideeën leven. Uh, je zou natuurlijk ook kunnen redeneren, uh, op zich, het kan, why not? Maar uh, ik weet niet of ik als man zo gauw nee zou zeggen tegen een harem. Ja. <laughs> ik, uh, nee, Dat, uh... ik, ik, ik moet er ook niet over huichelen in principe dan, maar... Het is, uh, ik ben waarschijnlijk toch, toch ook iets te veel zelf geïndoctrineerd uh, met het uh, romantische idee van uh, ja, ja. Uh, twee mensen inderdaad. Ja, dat ja, uh, dat uh, zit er toch ook bij mij heel sterk in. Dat, uh, ik kan mij een aantal dingen gewoon niet voorstellen. Maar dat, dat wil niet zeggen dat ze nooit gaan gebeuren. Of dat ik ze moreel moet afkeuren. Wat ik heel vaak merk bij mensen. Die gaan dat dan, oh dat is wel zo fout. Oh of met een seksueel bot, dat is fout. Ja, ja. Waarom dan? Ja, uh, zielig. Mm -hmm. ook dat... ik zeg een vrouw met een vibrator dan, oh, dat, dat, dat is iets dat, anders. Ja, dat is, ja. Nee, dat is. Ik zeg hoor oh, ik vind ook niet zielig. Ja. Prima. Ja. Ja. Maar ik bedoel, al die dingen, daar wordt vaak heel erg een beetje huiggelachtig over gedaan, een beetje mm -hmm. van ja, ja, dit is moreel uh, niet goed. Ja, nou, ja, bewijs het maar eens. Mm -hmm. Ik vind het ja. allemaal uh, niet zo. Eigenlijk meestal wel meevallen. Mm -hmm. Ja. Maar goed, dat, ja, <laughs> dat is een ja, heel ander ja. verhaal. Ja. Uh, dat, uh... Ik heb het boek ook een beetje geschreven, ik denk ook wel eens. Uh, je vroeg ook waarom ik het geschreven had, of hoe het begonnen was. Ik denk ook wel eens dat ik het boek geschreven heb om mijzelf uh, soms aan bepaalde dingen te herinneren. Dat ik een uh, niet al te romantisch beeld, uh, ik heb misschien zelf toch wel de neiging tot een toch wel wat verheven beeld van mensen en uh, liefde. Ja. En dat is misschien handig om mezelf door middel van het schrijven van een boek, dan ja, ja. zit het tenminste grondig in, ja. om dan uh, te beseffen van, uh, ja, je moet er niet in, in, in, uh, in, in, in blijven hangen, in romantische ideeën. Het is... Ja. Uh, ja. In, in de serenades brengen van Baudet. Dus, uh, nee, ja. gewoon, het, moet, uh, ja, het is af en toe gewoon ook heel praktisch. Het is een mm. markt, het is, uh, is, uh, het is hard. Ja. En uh, het zou allemaal wel eens wat zachter mogen, misschien. Ja. Ja. Want wat, wat, wat uh, Beck schrijft, is natuurlijk ook heel interessant. Hij heeft het over dat liberalisme, economisch mm. liberalisme, wat ervoor uh, zorgt dat een aantal mensen heel veel heeft, een aantal mensen heel weinig. Seksueel liberalisme tot in het uiterste doorgevoerd, mm. hetzelfde verhaal. Ja, bij economie hebben we er iets op gevonden, nivelleren. Mm -hmm. Je zorgt dat uh, mensen toch een bepaald soort basis hebben, zodat ze niet in opstand komen. Dat ze niet mm -hmm. de paleizen van de elite gaan bedreigen. Ja. Zeg maar. Je houdt mensen een beetje koest met wat uitkeringen en, uh, en, en toeslagen. Mm -hmm. Inderdaad, zo gauw je dat echt te ver in gaat uh, hameren, dan, uh, dan merkt de politiek vanzelf dat dat uh, gevaar gaat opleveren. Ik vraag me wel eens af of ze dat doorhebben. Het probleem is, hoe, neven, hoe, hoe zorg je inderdaad dat je de seksuele markt nivelleert? Ja, dat lijkt me echt, uh, of nivelleert, maar dat bij wijze van spreken iedereen er een zekere toegang toe heeft. Ja, dat is een, een hoop gedoe. Daar gaat dus ook echt op de, de de ook, inderdaad ook, maar ook de discussie, maar ook de discussie gaat het ook de komende jaren dus ook wel hebben. Uh. Invertoerde wat dat betreft ook. Ja, van, wie, wie, en Hoe wordt die toegang inderdaad ook geregeld? Ja. En ook van, van hoe, uh, ja, hoe, hoe dat dus verder ook, ja, hoe dat verder dus ook in zijn werk ook Bij de, uh, debatten ook gaat... over prostitutie speelt dit in zekere zin op de achtergrond ook mm -hmm. een rol. Gun je mannen die... Uh, hoewel, het is trouwens niet altijd zo. Je, je hebt ook mannen die soms heel makkelijk aan een vrouw kunnen komen. En die ook juist naar prostituees gaan. Mm -hmm. Omdat ze het ook wel eens makkelijk willen hebben. Ja, dat is natuurlijk wel. Precies, ja. ja maar uh, het is ook een... Uh, ja, hoe, uh, dit, dit soort dingen spelen gewoon altijd en immer weer een rol, de, ook, ook in de toekomst. Hoe, uh, uh, tegelijkertijd kun je natuurlijk ook zeggen, goh, maken we het allemaal niet veel te belangrijk, al die, uh, die seks en relaties. Uh, het is ook uh, tuurlijk, uh, mensen vinden het afgezond, afgezien van het... Percentage zeg maar, de 1% aseksuelen, ja. vinden de meeste mensen het gewoon prettig, op zijn minst om aangeraakt te worden. Ja, en ik denk ja. zelfs het percentage bij de aseksuelen, uh, volgens mij, ik geloof dat die dat ook prettig vinden: ja, ja, aangeraakt ja, ja, ja, worden. Dus, ja. Massage, ja, ja, ja, ja wat dan ook. Dit, ja, inderdaad, ja, precies, dat vinden ze wel fijn. Bol, uh, ja, ja, allerlei dingen, dus uh, ja. Dus je kunt, ook, je kunt natuurlijk ook redeneren van ja. Uh, maken we die, dat, dat hele seksuele... Niet, dat maken we niet alles veel te seksueel. Mm -hmm. Dat ja, uh, ja. is natuurlijk ook een punt. Uh, dat is wel. Je kunt natuurlijk ook... Uh, uh, er zijn veel culturen... bijvoorbeeld wat Zuid-Europese culturen... waarin man en vrouw elkaar makkelijker aanraken... Uh, mm -hmm. in niet-seksuele zin. Ai, mm -hmm. over de bol en arm en dat soort grappen. Mm -hmm. ja, ja, ja. Zonder dat dat gelijk zware ja. betekenissen ja, ja, heeft. Maar ja. Ja. Een, uh, uh, in de familiekring hebben we het natuurlijk wel al in Nederland. En, mm -hmm. ja. en goede vrienden heb je dat soms mm -hmm. ook wel... Mm -hmm. Uh, dit zijn allemaal vragen ja, waar ik ook niet direct een, ja, ja. Ja. een heel hard antwoord op heb moet ja. ik zeggen. Ja, dat, uh, ja. Maar, maar er staat in ieder geval volgens mij ook nog, uh, nog in ieder geval ook voldoende. Wat dat betreft in ieder geval ook nog, uh, ook nog te, uh, te gebeuren in ieder geval ook, in ieder geval ook wat betreft ook dit, uh, dit onderwerp. En ik denk ook dat dit uh, ja, zeker ook voor de, voor, de, voor de luisteraars wat dat betreft ook echt ook een, natuurlijk een goede, ja, een goede eerste, ja, eerste zet ook is ook om uh, uh, ja, ook om vooral ook ook hier ook veel meer ook de verdieping ook in te zoeken en ook om absoluut ook het boek ook te kopen. Dat, uh, dat, uh, dus dat, nou, uh, prima natuurlijk. Ja, en, uh, en de Valentijnsdag komt, uh, komt natuurlijk ook binnenkort weer aan. Ja, dus, dat, ja. dus het moet ook uh, de, de ja, het, het is, het is wel waar nog eventjes. Maar, dan... ja, maar het is natuurlijk een item wat in zekere zin al, altijd wel speelt. Dus, ja, uh, dat, uh, maar inderdaad, falend tijdens de dag. Ja, dat is trouwens een hype waar ik niet zoveel mee heb. <laughs> ja. Maar misschien uh, verbaast je dat niet. Dat, ja. uh, nee, ja, ja. Nou ja, misschien voor de boekverkoop is het misschien, uh, ja. wel nee, Dat leuker. is waar. Ja. Nee, nee, nee, klopt, ik ik <laughs> heb wel iets. Uh, ik, ik zit nog te azen op een actietje. <laughs> ja, zo, ja, ja. Ja, ja. De, nee, maar dat klopt. Een boekverkoper of een boekkoper. Dat is helemaal goed. Zo, mag ik jou heel erg hartelijk ja, danken natuurlijk. voor de, voor de, voor de ontzettend, uh, ontzettend leuke uitzending in ieder geval weer. En, uh, Dankjewel. Ja, in ieder geval, uh, ja, wie weet ook weer ook tot, de, tot de volgende keer. Misschien dat een Valentine special kunnen... kunnen ja, misschien ook, ja, maar dan dus moet je dan met meerdere mensen of we, zo. Moeten we, ja. moeten, we, moeten we maar even kijken. Dat, ja. Het boek is te koop bij uh, boekhandelbol.com ja. en uh, op mijn site, en via de site ja. van de uitgever ja. De Blauwe li Tijger. Ja. Ja, liefde ah. voor beginners dus nog pas. Ja, het Liefde voor in, beginners. In, in, Intik gewoon ook op Google en dan komen mensen volgens mij. Ja dat moet er wel uit Mijn naam is Renzo. Zo ver ja, dus Er is niemand uh, die zo heeft. Dat, uh, dus dat, ja, dat, moet, uh, dat komt helemaal goed. moet helemaal, uh, helemaal is, uh, goed komen. Ja, dus dan, uh, hoort zegt het voort. Etcetera. Een, goed. een boek om na te denken. Ja, ja. Helemaal goed. En, uh, geen, geen definitieve antwoorden. Geen uh, keiharde tips. van uh, mm -hmm. uh, Doe dit. en Dan komt dat helemaal goed met u. Nee, zo, zo ben ik niet. <laughs> ik vind ook dat ik dat niet mag beloven. Uh, u leest en u pakt er de dingen uit. Die u interesseren. En waar u wat aan heeft vooral voor ook over dus dat okay. uh, bedankt voor het luisteren. Ja.